Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet erkent dat Nederland verantwoordelijk is voor de luchtaanval in 2015 op een bommenfabriek van IS in Irak. En dat daarbij zeker 70 mensen om het leven kwamen. Dat zei minister Bijneveld aan de Tweede Kamer. Bij een ander bombardement, bij Mosul, vielen vier doden. Het ministerie van Defensie wist dat er burgerslachtoffers waren gevallen, maar vertelde dat eerst niet aan de Tweede Kamer. Uit onderzoek van NOS en NRC bleek twee weken geleden dat bij een Nederlands bombardement op een bommenfabriek van IS een complete woonwijk werd verwoest. Volgens minister Beileveld was de informatie waarop de aanval was gebaseerd onvolledig. Ze zegt de dood van de burgerslachtoffers ten zeerste te betreuren. Rapporten van bedrijven die olie, gas of zout winnen staan vaak vol fouten. Zo worden bijvoorbeeld risico's van bodemdaling en drinkwaterverontreiniging bewust onderschat. Vier regionale omroepen, Oost, Noord, Gelderland en Friesland, zeggen dat na onderzoek van tientallen rapporten. Volgens hen gaan ze op papier uit van een lage productie, zodat ze geen milieurapportage hoeven te maken. Ook wordt er gemanipuleerd met gegevens over de opbouw van grondlagen. Staatstoezicht op de mijnen erkent dat er fouten in de rapporten zitten... maar ingrijpen is volgens de toezichthouder niet nodig. Het Openbaar Ministerie in Duitsland heeft 7,5 jaar celstraf geëist... tegen de Nederlandse topatlete Madia G. Zij staat terecht voor drugsmokkel. In juni werd ze op de A3, net over de grens bij Elten opgepakt... met in haar auto ruim 50 kilo ecstasy en crystal meth. Ook had ze 12.000 euro in contanten bij zich...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 Ja, tweede uurtje met Zandvoort Lunch. Fijn dat u er nog bent. En we gaan straks luisteren naar onze artiest in het licht. En vandaag is dat Tim Douwsma. En um, we gaan uh, daarna bellen met uh, Joop van Ness, onze razende reporter van de Zandvoortse Courant... die ons helemaal gaat bijpraten... over alles wat er de afgelopen dagen zoal gebeurd is in Zandvoort. En hij gaat ons vast ook nog vertellen wat er gaat gebeuren. En ik heb natuurlijk nog een overheerlijk recept voor jullie klaarstaan. Maar goed, laten we het tweede uur beginnen met onze artiest in het licht. <middels> In het, licht. het geeft niet wat je zegt, het zijn de klanken van je stem Waar ik mezelf in heb verloren Ik neem jou zoals je bent Zoals iedereen jou kent Stapel verliefd als nooit tevoren Dit kan niet meer stuk Wat heb ik toch geluk In mijn dromen vlieg ik met jou Naar een eiland in de zon Het verleidt je met mijn ogen Zoals het toen begon En gaat een weer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 Was heb ik toch geluk In mijn dromen vlieg ik met jou naar een eiland in de zon Een je met mijn ogen, zoals het toen begon Er gaat een wereld voor me open, de zon zakt in de zee Ik ga samen met je lopen soms zit ik hier alleen met duizend woorden in mijn hoofd. En ben ik bang voor wat er komen gaat. Maar dan zeg je het is goed en dat het nooit meer dooft. We gaan maar slapen nu, het is al veel te laat. Ja hoor, ik ga wel met je mee hoor jongen. Vooral omdat je jarig bent. Tim Douwsma, vandaag jarig. Hij is geboren op 4 november 1987 in Drachten. Ja, Nederlandse zanger. En uh, hij deed in 2007 mee met de talentenjacht So You Wanna Be a Popstar op uh, de televisiezender SBS 6. Nou, hij, hij, hij is de middelbare school, heeft hij aan het SIOS gedeeltelijk doorgebracht. Daar deed hij een sportopleiding, maar daar stopte hij al heel snel mee. Om zich volledig te richten op een zang- en acteercarrière. En hij deed ook trouwens modellenwerk. En uh, nadat hij uh, bij You Wanna Be a Popstar heeft meegedaan, eindigde hij daar op een vijfde plaats. En hij ja, werd trouwens gewonnen door Maaike Jansen toen. Maar hij heeft toch wel de bekendheid uh, meegenomen. Uh, daarna heeft hij zijn debuutsingel Wil je bij me blijven slapen op. En die zingel die heeft een achttiende uh, plaats gehaald als, uh, als hoogste notering. Nou, onlangs hebben we hem gezien hè, bij de Mast Singer in het RTL4-programma. En uh, hij was gemaskerd als de neus horen en hij behaalde de finale en eindigde in deze songcontest op een tweede plaats. Ik kijk even naar de klok. Ik ga zo contact opnemen met Joop van Es en laten we in die tussentijd luisteren naar een Zandvoortse artiest... Een prachtige zanger, een singer-songwriter. En hij heeft een heel mooi nummer geschreven, Night Falls on the Town. En uh, als u dat nummer ooit gaat opzoeken op YouTube, dan kunt u zien dat het uh, filmpje wat erbij gemaakt is, de videoclip, is opgenomen in Zandvoort. Hartstikke leuk om te zien en een prachtig mooi nummer. Ruud Houweling met Night Falls on the Town.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 When night falls on the town Right before the light dies And night falls on the town Night Falls on the Town. Een prachtig nummer geschreven en gezongen door Rut Hauweling. En hij heeft dit nummer uh, geschreven... naar aanleiding van het feit dat er een meisje destijds... Um, wanneer was dat? 1998 geloof ik... Uh, is verdronken in, uh, Zandvo in het Zandvoortse Zee. Uh. Ja, het was heel erg. En uh, ja, hij heeft daar een prachtige ode aan gebracht met dit nummer. We gaan uh, nu naar... Joop. En dan ja. ga ik even kijken. Ja, daar is Joop. Het is weer geluk. Ja. Je bent weer in de uitzending, Joop. Gezellig. Welkom. Met, met, een, ge, met een geweldige signaal. Dus... Weer? Dan moeten ze toch eens een keer iets aan doen. Ja, ja. Ik, ik zal het uh, gaan neerleggen bij de technische Hij dienst. Ra kijken. Ja. Rapporteren als het is. Ja, gaan we doen, Joop. Gaan we doen. Nou, we horen er gelukkig niks van. Dus jij bent de enige die er helaas last van heeft. Um, ja, ja ik heb, ik, vaak heb ik er last van. Hoor. Ja, ja, jammer. Potverdikkie. Nou, ik hoop dat ze het kunnen verhelpen. Want als ik een korte zin zeg... dan hoor ik hem net zo hard weer terug. Jeetje, ja. Dat is, uh, dat is heel naar. Dat is niet fijn. Heel veel. Ja. Nou, goed, okay. ja, ja, want uh, we, we, we willen graag van je... Jou... Sorry. <laughs> we ja. begonnen alle twee oh. tegelijk. Of niet? We weten hoe het was. Ja, absoluut. Ja, daar, uh, daar bellen ja, we uh, voor. Dat willen we allemaal graag van jou horen. Nou, het was... Het was, het was niet druk, laat ik zo zeggen. En dat was goed, maar goed ook met het weer. Ja. Maar, vrijdagmiddag waren er twee dingen waarvan ik, waar ik melding van wil doen. Oké. Okay. Eentje ben ik niet bij geweest, en de ja. andere wel. Want ja. Ik kan helaas niet in tweeën delen. Uh, vrijdagmiddag nam, uh, de, ik moet nu zeggen, oud raadsgevier verstevening afscheid van de gemeente Zandvoort. Ja. Hij deed dat in de standpavioen, Tijn En het was echt een geweldige bijeenkomst. Met, uh, ja, het was een soort rally. Echt? oude gemeenteraadsleden, ambtenaren, oud-ambtenaren. Ja. Ja, iedereen wilde Henk even gedag zeggen. Ja. Want ja, het is een hele emabele man was het, die voor iedereen klaar stond. En echt, van hoest. Ja. Hij, uh, ik, zelfde iemand gezien die zoveel van die wetgeving weet, bijna alle minuut als hij. Het is wat hè? En ja. regelmatig werd hij dan voor de voorzitter van commissie of van de van de raad werd hij dan gevraagd uh, voor advies. En bijna altijd gaf hij dat alle minuut. En soms moest je er even, even op zitten. En dat is ook nog heel rap. Ja. Goeie kerel. Helaas gaat hij weg. Uh, we, moeten, we zullen een nieuw moeten winnen. winnen. Gideon van... Pff, nog, nog wat. Weet ze achterna niet meer. In ieder geval heet Nou, dat komt vanzelf wel. Als het goed is zal hij ja, ja, ook wel zo'n jaar of net, twintig blijven. Ja, nou ja. Stefan kan wel. Ja, toch? En uh, net zo'n goede relatie hebben met iedereen als dat uh, Henk van dat kan. Dat gaan we hopen, Ja, ja. ja. Maar zoals we hem en, hebben leren kennen tot nu toe zal dat denk ik wel goed komen. Nou, natuurlijk wel. Ja, toch? Het is, het is hoe je jezelf instelt. Zo is het ook maar net, ja. ja daar, daar een ander toe. Goed, daar ben ik dus niet bij geweest. Waar nee. ik wel bij was, ja. en daar ben ik eigenlijk wel blij om. Uh, in het Santos Museum werd het boek van uh, Rob Peters en Olof van Jolen uh, ten doop gehouden, zeg maar. Ja. Een boek over Wim Loos. Uh, uh, Wim Loos zo'n zo jong gesneuvelde talent uit de jaren de 60. zestig dood zonder dat hij toen op uh, een gemeente Frankelchamp de dood vond tijdens zijn race hij het, het zou echt, hij zou de eerste misschien wel uh, Grand Prix winnaar van Nederland zijn geweest yeah. in de 60 jaar heb ik het over yeah. die presentatie in het Sanfants Museum dat trok zoveel mensen dat stond buiten te wachten om naar binnen te kunnen het was gigantisch. Oh. En ik, uh, op een gegeven moment komt, uh, uh, kwam Hilde Jansen bij mij langs en ze zegt: eigenlijk begint het gevaarlijk te worden. Oh. Zo veel mensen. Oh jeetje. Het, het was waanzinnig. Iedereen was dus geïnteresseerd en wilde ook dat boek hebben. Het is ook, uh, de eerste druk is volgens mij al helemaal weg. Ja. En ik weet niet of Gerry Hoekstra, Sansvoort Heriks Hoekstra, de, de eigenaar van uh, Autosport.nl, die uh, uitgever van het boek is of je een tweede druk gaat maken. Maar ik, ik mag aannemen van wel. Nou, met zo'n toeloop, boek. ja. Ja, gelardeerd met fotos... die Europese verzorgd heeft. En tekst van uh, Olaf van Jolen. Uh, en, uh, René de Boer... heeft eraan bijgedragen... als eindredacteur. Schitterend boek. En uh, ja, dat echt een eer... voor uh, Wim Loos. Ja. En zijn zus... Sina Paap Loos... die nam het eerste exemplaar... In handen, kreeg ze in handen en uh, dankte de, de, de auteurs voor, uh, voor hun werk. Ja, dat zou wel een emotioneel moment geweest zijn voor haar. Ja, ja, ja ik weet het niet. Weet je niet? Ze nee. zijn ochtends met, met, met een x-aantal bekenden, goede bekenden en vrienden... zijn ze naar het graf van hun bouw geweest ja? op de Algemene Begraafplaats. Ik moet dan zeggen Algemene Begraafplaats Noorderduin-Zandvoort. Dus ja, ja, ja, ja, ik moet er ook al nog even van wennen. En uh, daar zijn ze naartoe gegaan. ik hey, denk ja. dat het nog emotioneler was. Ja, ja. Kan ik, kan ik me iets meer voorstellen. Ja, ik ook. Maar, ja. maar goed, de heren de schrijvers die werden gevedeerd met een, uh, een, een foto van Loos... ...en de Sanfordse vlag op de achtergrond op uh, linnen uh, gedrukt. Zo. En de handtekening van Loos. Mooi. En de afbeelding van het boek. Ja, schitterend. Echt. Nou, geweldig. Prachtig. Ja, Nou, en dan gaan we nog even naar de zondag... Ja. Vrij kort, uh, Santos Mannekoor, een, een volle bakjager de kerk. Ongelooflijk. Ja. Zat echt helemaal vol. Jeetje. En uh, ze hadden leuke dingen, dat was een doedelzakspeler bijvoorbeeld. Ja. Daar zongen ze dan wat uh, uh, Schotse uh, traditionels bij. Ja. Uh, en twee leerlingen van de muziekschool uh, Muziekstraat op, uh, Bo uh, van Starreburg en Sarah Kok. Ja. En er waren nog drie uh, harpisten van een uh, harpisten-trio uit Haarlem... ...die voor je zorgden. en uh, ja, de mensen zorgden. Het Stam van die had het leeuwendeel natuurlijk. Ja, dat zal. Ja. Volle bak. Vijf uur was afgelopen. Begon half drie dus, ja. Mm -mm. Nou, mooi concertje ja, van anderhalf uur. Ik ik te vertellen had, euh, Dolly. Was er meer niet? Zijn we nog we wat op sportgebied? Ja, zeg ik. Zandvoort heeft oh. laatst, Zandvoort helaas verloren. Echt. Wat jammer. Van In wie? Van Aals, Aalsmeer. Oké. Okay. Ja, Aalsmeer was een degedant uit de, vorige, de eerste klasse voor het uh, seizoen. En ja, die willen weer terug natuurlijk. Mm -mm. Ja, dus dat is dat, begrijpelijk. Ja, geen goede wedstrijd, echt niet. Mm. Uh, de, uh, bijvoorbeeld, de, de vaste keeper was aanwezig... Uh, da daar Koper, van Kerkman, die zit in zijn vakantie. Jesse uh, Daan, ook op vakantie. Ach. De topscorer van Stamford. Ja. Uh, Salim Verdoets, ook regelmatig scorer, is niet. Uh, gelukkig was uh, Berg wel toch, maar ja, ook in je eentje kan je niet anders doen natuurlijk. Volgens nee, dat wordt training, lastig. Je uh, moet, uh... Ja. Ja. Uh, volgens de training kwam Stamford niet echt in zijn eigen spel. Het is wel jammer, want uh, het was niet echt een ploeg waarvan je zegt, nou, dat moeten we gaan verliezen. Mm. Maar goed, het is ja. anders. en zijn ja. de andere uitslagen in, in, in die klasse. Uh, al, bijna allemaal spel. Zacht stond er maar één plaats. En staat er nog twee punten achter de wijn. Mm -hmm. Dus dat valt nog mee. Ja. Oh. Maar ja, ze mm. moeten wel op de bak, want dit was de tweede wedstrijd op rij. 30 punten, ze hebben twee wedstrijden dus vijf punten laten liggen. Ja. Dat vind ik heel veel. Ja, dat is zeker veel. Nou, hopen dat het team weer snel compleet gaat zijn en uh, dat ze weer naar tophoogte kunnen gaan. Eh? Ja. En, uh, ja, en de, de ja. hockeysters hebben uitgespeeld ja. en dat ging niet goed. Ze hebben met 7-2 verloren. Ook al, oh. Ja. Nou, het is geen goed weekend ja. geweest voor de Zandvoerse Sporters. Ja, die zit in de hoek waar de klappen vallen. Potverdikkie, ja, jammer. Ja, jammer. Ja, ja. Jammer. ja. ja. Nou, Joop. Nou, goed, uh, door die. Ja. Heb ik uh, nog wat van volgende week? Even, even kijken, ja. Uh, nou ja, van, uh, van, van, van Clown ah, Didi morgen, natuurlijk, hè? Oh, wat, eh, morgenavond ja, is er ook iets? Ja, dat is inloopavond voor de entree van Zandvoort. In de blauwe tram is dat. Oh! En dat is wel interessant als je geïnformeerd meer worden... Voor, voor hetgeen dat er gaat gebeuren rondom het Palace Hotel, zeg maar. Ja, ja. Ja, en dat, uh, dat uh, wordt morgen weer gepresenteerd... en dan kun je er ja. alles over horen. Ja. In de blauwe tram, hè? Van het weekend, ja, in ja. de blauwe tram. En dat is uh, inloop vanaf uh, 7 uur. ja. Okay. En dan is het weekend is er een 15 over rood koppeltoernooi. Mm. Het is een bepaald spelletje in de biljartwereld, 15 ja. over rood. Ja. En dan ga je nu in een koppel, dus met z'n tweeën, ga je de andere twee om de beurt spelen, 15 over rood. Aha. Dus je moet, je moet de speelbal eerst de rode bal raken voordat de karrebal gemaakt wordt. Oké. Okay. Nou, en, dat is allemaal heel en technisch. <laughs> Vrijdagmiddag is de vernissage van de, van de nieuwe tentoonstelling in het Zanders Museum. Ja. Uh, de, de, de, de tentoonstelling over Sissi. Ja. ja. En natuurlijk het afscheid van Didi. Ja. En zondag is er ook nog uh, Jason Zandvoort. Oh, ook weer. Ja, trio uh, uh, van, van Kreeveld. Ja. Erg goed. Bekende naam ook, ja. Ja, ja, met, met onder andere... Uh, uh, nee, dan ben ik die naam hmm. Nou, staat in de krant, toch, denk ik? Ja, het staat, uh, ja. staat in de krant. Vanaf woensdag kunnen en we het dan, allemaal uh, lezen. De Final Countdown. bij. Uh, uh, Oeh, uh, uh, ja. Bij het beach hotel ja. Van Kesselhuis. Ja. ja, dat wordt ook gezellig natuurlijk. Om vier uur. Hartstikke mooi. Ja. Zo, we weten nou. wat er gaat gebeuren. Zo en, is we, het. Wat er is geweest. Dat horen we er volgende week weer van je. Van je. Hoe het allemaal geweest is. He? Ja. <laughs> het is geen kwartier geworden Dolly, maar ik heb een best gedaan. Dat geeft niks. Gelukkig heb ik nog een paar leuke liedjes bij me. En ik heb nog een heerlijk recept te gaan. Dus we vullen de tijd hier wel. Komt goed. Helemaal goed. Okay. Joop, ontzettend bedankt ja, weer Joop. voor je bijdrage. En Dag ik hoop gedaan. tot volgende week. Tot volgende week. Okidoki. Joop. Dag Joop. Doei. Doeg. Bye. Nou, dat was Joop van Nes van de Zandvoortse Courant... die ons iedere maandag eventjes bijpraat over alle gebeurtenissen rond Zandvoort. We gaan even een muziekje opzetten en dan kom ik straks bij u terug. Ik zei het al met een heerlijk recept. We gaan luisteren naar de If I Were a Boy. Intimacy. Honesty. Commitment. Ja. You.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 She be faithful, waiting for me to come come home. If I you realize how it makes me look? Or feel? Act like what? Why are you so jealous? It's not like I'm sleeping with the guy. What? What? If I were a boy. Nou, gelukkig ben ik dat niet. Ik heb helemaal, kloos, helemaal geen bier. Nee. We gaan uh, naar het receptje. Laten we dat doen. Ik heb gekozen voor, laat ik het goed zeggen... even mijn andere muis pakken, pasta met pompoensaus. Dat is echt uh, van deze tijd van het jaar. En dan ga ik u vertellen dat het een... Uh, het is een Italiaans hoofdgerecht. De bereiding duurt tussen de 10 en de 20 minuten. En voor vier personen heeft u nodig 300 gram pennen... of een andere pasta natuurlijk, wat u wilt... 250 gram pompoen in stukjes, een blokje kippenbouillon, drie takjes platte peterselie, een rode peper, twee tenen knoflook, een ui, twee eetlepels slagroom, een theelepel gedroogde Italiaanse kruiden, wat Parmezaanse kaas en peper en zout. Nou, dan wil ik doorgaan naar hoe we... De... Oh, hier staat het. Ja, ja, ja. Moest eventjes zoeken naar de bereiding. De, gaan, we gaan de pasta koken in ongeveer 12 minuutjes. En tegelijkertijd ga je de pompoenblokjes 12 minuten in de kippenbouillon koken. Pureer de bom, pompoenblokjes met uh, drie eetlepels overgebleven kookvocht... En snijd dan de ui en de knoflook fijn en bak deze met een boter in een diepe koekenpan. Voeg de gedroogde Italiaanse kruiden samen met het fijn gehakte rode pepertje bij de knoflook en ui en bak dit gedurende 1 minuut. Dan ga je vervolgens de gepureerde pompoen bij de rest in de koekenpan uh, toevoegen en dan laat je dat 2 minuten pruttelen. Voeg dan de pasta toe en die ga je dan omscheppen. Maak het gerecht af met fijn gehakte peterselie... parmezaanse kaas, peper en zout. En voilà, je hebt weer een heerlijk gerecht op tafel. En nog gezond ook. Lekker hè, met die verse pompoen. Goed, mocht je het allemaal niet zo snel hebben kunnen volgen... niks aan de hand. Als je internet hebt, dan kun je het uh, hele recept straks nalezen... op onze Facebook-site facebook.com slash zandvoortlunch en daar kun je het straks vinden. Ik moet het erop zetten nog, dus ga nog niet zoeken want het staat er nog niet op. Dat ga ik straks allemaal voor je regelen. Laten we even teruggrijpen naar een, een gouden oude, het land van Maas en Waal van uh, Boudewijn de Groot. Heb ik wel heel lang niet meer gehoord, hè? Vind ik wel weer eens gezellig. Komt-ie! Onder de groene hemel, in de blauwe zon, speelt het Blik en harmonie harmonieorkest in een grote regenton. Daar trekt over de heuvel.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 Het land van Maas en Waal, van Maas en Waal, van Maas en Waal, van Maas en Waal. Ja, dat was Boudewijn de Groot met het land van Maas en Waal. Ik heb nog een paar huishoudelijke mededelingen voor u. Uh, nee, wacht even, deze moest ik hebben. Moest even doorklikken, hè? Ja. Klik niet graag, maar goed, soms moet het. Um, want we hadden net al van Joop van Es gehoord dat er 5 november, dat is morgenavond. een inloopavond is, uh, die uh, zich handelt over de ontwikkeling van het gebied Zandvoort. Dus het gebiedje rond uh, Bouwe Spelles. Dat is dus morgenavond van 7 tot 9 uur in de blauwe tram. U hoeft zich niet aan te melden. U kunt daar gewoon naartoe gaan. Maar er is uh, nog een avond. Uh, die gaat over het Badhuisplein. Want dat wordt ook opnieuw ingericht. Om uh, zo ook een aantrekkelijke verbinding... tussen het dorp en de boulevards te creëren. Er gaan horeca, winkels en woningen kopen. En uh, ja, daardoor krijgt de economische... en toeristische aantrekkingskracht van Zandvoort... weer een nieuwe impuls. En nou, tijdens... De informatiebijeenkomst die daarover gehouden gaat worden op 12... Nee, 11 november volgens mij, toch? Waarom? Ja, zie je wel, 11 november... Uh, daar presenteert de gemeente de stedenbouwkundige visie van het Badhuisplein. En het gaat om een visie. Er ligt dus nog geen uitgewerkt plan met gedetailleerde architectuur. Maar de gemeente hoort graag van u wat u ervan vindt. Nou, wilt u daar nou uh, ook een beetje in de melk te brokkelen hebben en over meepraten? Voor die avond moet u zich wel aanmelden... Dus voor die van 5 mei morgenavond niet, voor die ontwikkeling van het entreegebied, maar voor de ontwikkeling en de visie op het Badhuisplein, daar moet u zich wel voor aanmelden. En dat kan via een website. Dat is de website Badhuisplein Apenstaartje Zandvoort.nl. En dan uh, bent u van harte welkom op 11 november om 8 uur. De zaal gaat open om kwart voor acht, maar om acht uur begint de avond. En ook in de blauwe tram in de grote zaal. En uh, mocht u die avond niet kunnen gaan... de visie is vanaf 12 november te bekijken op uh, een website van Zandvoort.nl. Zandvoort.nl slash projecten slash badhuisplein... Of u kunt ook gewoon even bij het gemeentehuis langsgaan en dan kunt u het daar bekijken. En reageren hierop kunt u tot maandag 9 december 2019 via de site badhuispleinapenstaartjezandvoort.nl. Dat is dus dezelfde site als waar u zich kunt aanmelden om bij de informatiebijeenkomst op 11 november aanwezig te zijn. Nou, dan, is er, dan heb ik nog een klein regionaal nieuwtje voor u. Want gisteravond is er een auto omstreeks kwart voor acht. Een, bedrijfsavond, een bedrijfspand aan de Tappersweg in Haarlem binnengereden. De bestuurder is er vandoor gegaan en het bleek dat hij niet de eigenaar was van de auto. De schade is behoorlijk groot, want zowel de auto als het pand liepen schade op. Volgens de politie werd er gedacht aan een ramkraak... maar blijkt het toch om een ongeval te gaan. Er zouden drie mensen aanwezig zijn geweest in het pand... op het moment dat de auto er naar binnen reed. En gelukkig zijn ze alle drie ongedeerd. Het is nog onduidelijk of de eigenaar de auto heeft uitgeleend... of dat het voertuig een gestolen voertuig was. Nou, Dat waren even de regionale nieuwtjes die ik tot nu toe bij me had. En... Uh... We gaan weer verder met een gezellig muziekje. Of een lekker muziekje. Oh, nou nee, laten we eerst die even doen. Dan kan ik die andere voor luisteren. <laughs> Allemaal technisch geleuter. Ja. We gaan uh, luisteren naar 24 Magic.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 Ik heb een, een, een. Ja, u weet, ik, ik vind in ons dorp, we hebben zulke prachtige artiesten. En ik neem er altijd graag een paar mee naar mijn programma. Zoals nu ook weer. We hebben natuurlijk al uh, geluisterd naar een nummer van Alain... en uh, van Ruud Houweling. En uh, nu is het de beurt aan Molina en Bas Romein. Schitterend nummer, Wandering.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 Pas Romijn en Molina. Gaan we even lekker met de voetjes van de vloer, jongens? Zetten we die meubels aan de kant? Huppakee, hoge hakken uit. En uh, doe lekker mee. We gaan terug uh, naar de 70s. Yeah! Right. Trams. Yeah! dat ik mijn vrouw heb, wil je want dat ik I feel goed good. Yeah! Me too. Shout! Shout it out, man. Just come on. Uh, just come on, yo. I nummer. Ja. Uh, ik kan u melden, inmiddels staat het recept, de pasta met pompoensaus uh, op uh, Facebook. Op onze Sandvoort Lunch Facebookpagina. Dus daar kunt u hem vanaf nu teruglezen, als u dat wilt. Uh, ik kijk naar de klok en ik zie dat we nog maar vier minuutjes hebben. Dus het zit er alweer op voor vandaag. Helaas, helaas. Ja. Nou nee, ja, moest ik niet hebben. Ik wilde deze hebben. Ja, ja. Ik like. to thank you, yes, I do. I've got to face the truth. You've done the best you could to please me. I enjoy it quite a bit.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 Long ago, cause I've watched your pretty show, I've seen you play your part. En dat is het ook, hè? Als je dit nummer hoort, dan weet je het. Dan zit het erop. Ja, yeah, it's alright. Volgende week ben ik er weer, hoor. Ja. Het was weer een, een leuk programma. We hebben weer een boel ondernomen. Een boel gehoord. Een boel gedraaid. We hadden natuurlijk hier uh, Barry van het Noble Tree Café. Die is genomineerd voor het ondernemerschala. Voor die mooie ondernemersprijs van 2019. Zeer benieuwd uh, hoe ver ze gaan komen en hoe de stemmingen gaan zijn. Tot 9 november kunt u stemmen. Hè? Dat kan ook trouwens via onze eigenste ZFM app. Die kunt u downloaden in de, in de, hoe noem je die shops, de Play, Play Stores en de, brrr, al die dingen, weet ik het. Het <laughs> is hartstikke handig hoor, die app. Want uh, dan krijg je meteen de laatste nieuwtjes binnen in en uh, uit Zandvoort, over Zandvoort, van Zandvoort. En je kunt natuurlijk ook uh, programma's meeluisteren via die app. Heel veelzijdig. De moeite waard om te downloaden. Goed, ik ga onderhand afscheid van jullie nemen. En Woensdag en donderdag is er weer een editie van Zandvoort Lunch. Woensdag is er een uitzending met Hans Wassenaar en Imka Drommel. En zijn er ook weer gezellige gasten. Donderdag Roy van Buringen. Met ik neem aan Jelmer, die Jelmer Koper... Het zal ook vast wel weer gezellig worden. En vast en zeker ook wel weer met gasten. Ja, en voor nu zit het erop. We breien naar het einde. Ik zou zeggen ontzettend bedankt voor het luisteren. En misschien ook wel kijken, hè, want dat kan ook. Via de webcams. Zfm-live.nl En ik hoop jullie in ieder geval volgend jaar, eh, volgend jaar... volgende week weer te mogen begroeten. Op de maandag tussen 12 en 2. Ik zou zeggen, tot gauw weer. En, uh, oeh, daar gaat ie weer. Ik zou zeggen, tot gauw weer. En heb nog een hele fijne dag. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.